Annette net met het NOS-journaal. In Gaza is opnieuw een groot vluchtelingenkamp overstroomd na zware regenval. Veel tenten staan onder water. Van veel mensen zijn de schaarse bezittingen nat. Het gebeurde in een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook, vlakbij Rafa. Er leven ruim 400.000 ontheemde Palestijnen. Afgelopen vrijdag kwamen eenzelfde soort berichten ook uit andere tentenkampen, ook uit het midden van de strook. Volgens de VN-hulporganisatie UNRWA is de situatie, nu de winter in aantocht is, uitermate kritiek in Gaza. Congo heeft een overeenkomst gesloten voor een vredesakkoord met rebellengroep M23. Het kan een volgende stap zijn om een einde te maken aan de jarenlange strijd in Oost-Congo... De partijen hebben in Qatar onder andere een tijdschema afgesproken voor de besprekingen. M23 is de meest prominente van meer dan 100 gewapende groeperingen. Die strijden om de controle over het oosten van Congo. In het land werden gisteren nog 17 mensen vermoord. Daar wordt een andere terreurgroep verantwoordelijk voor gehouden. In een woonzorgcentrum in Tilburg is vanavond een grote brand geweest. Het vuur is inmiddels uit. Er zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. Het vuur begon bij een meterkast op de tweede verdieping. Uit voorzorg werden 200 mensen uit het gebouw gehaald. Tienduizenden mensen hebben in de Braziliaanse stad Belém een klimaatmars gelopen. Onder de deelnemers waren milieuorganisaties en grote groepen inheemden. In, in Belém wordt de VN klimaat opgehouden. De komende week moeten de landen het eens worden over een slotakkoord. Het weer. Vannacht af en toe regen. Ook morgen begint de dag nat, maar later klaart het vanuit het noorden op. Het wordt tussen de 7 en maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Alsof ze gewoon verder leeft Alsof ze gewoon verder leeft Zelfs als het niet zo is Dit is ZFM 106.9FM But I realized I need you so much more be the same, what I'm saying, my mind frame never changed, so you came and be arranged. But sometimes it seems completely forbidden. Discover those feelings that we kept so well hidden Where there's no competition And you render my condition though improbable It's not impossible for a love that can be unstoppable But wait, a find lines between fate and destiny Do you believe in the things that we're just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me Picturesque is the picture you paint effortlessly And as yes, our energies mix and begin to multiply every Everyday situations, they start to simplify So things will never be the same between you and I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 een leuke pen. een leuke ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Wat zou je doen?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 The best of him